de Olympische 10 kilometer is voor titelkandidaat Sven Kramer uitgelopen op een drama. Hij reed de winnende tijd, maar werd na afloop gedisqualificeerd... omdat hij acht rondjes voor het eind de binnenbocht nam in plaats van de buitenbocht. Door de disqualificatie van Kramer ging het goud verrassend naar de Zuid-Koreaan Sung Hoon Lee... die een Olympisch record reed. De Rus Kobrev won zilver. Een brons ging naar titelverdediger Bob de Jong... Sven Kramer reageerde een afloop woest en duwde zijn coach Gerard Kempkers van zich af... toen hij moest toegeven dat hij de titelkandidaat naar de binnenbocht had gedirigeerd. Later zei Kramer dat hij de schuld niet bij een ander wilde leggen. en noemde het een verkeerde wissel op het belangrijkste moment van zijn leven. Politieke partijen die in juni aan de Tweede Kamerverkiezingen willen meedoen, moeten eind april hun kandidatenlijsten inleveren. Nieuwe partijen hebben nog tot 15 maart om zich in te schrijven. Vanmiddag werd bekend dat de verkiezingen op woensdag 9 juni zijn. Totdat er een nieuw kabinet is, is het kabinet Balk en de Vier demissionair. De posities van de opgestapte PvdA-minister zijn overgenomen door de bewindslieden van het CDA en de ChristenUnie. De twee Amerikaanse zendelingen die nog vastzitten in Haiti, omdat ze zouden hebben geprobeerd 33 Haitiaanse kinderen te ontvoeren, komen binnen een paar dagen vrij. De twee vrouwen werden eind vorige maand met acht anderen gearresteerd bij de grens met de Dominicaanse Republiek. Volgens de zendelingen hadden ze weeskinderen bij zich, maar dat bleek niet te kloppen. De andere zendelingen kwamen vorige week al vrij. In de achtste finales van de Champions League heeft Barcelona gelijk gespeeld tegen VfB Stuttgart. De wedstrijd eindigde in 1-1. In Griekenland won Bordeaux met 1-0 van Olympiakos Piraeus. Over drie weken worden de returns gespeeld. Het weer, de regentrek naar het noorden waar het overgaat in sneeuw. Minima vannacht tussen min 1 en plus 4 graden. Overdag bewolkt en regenachtig. Het wordt 6 tot 9 graden.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 About the you got. Deeply, deeply, deeply, deeply, deeply, deeply, deeply, deeply, deeply, deeply, for the curve deeply, got deep, about deep, fun we had Eyes. Sierra smile. Te pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al oh. twintig jaar. Life. Life. Dit is twintig jaar je? Very well Hold on, please You're through Thank you, Oprah You're We have lost contact with Mars 247 And this time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 you REUMA verandert je leven ingrijpend. Daarom investeert het REUMA-fonds volop in wetenschappelijk onderzoek. Steun onze strijd. Kijk op reumafonds.nl. fondsnl Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text tv op kanaal 45. ZFM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 Can't you see?